Ook de republikeinen kwamen met een nieuw plan. Voorzitter Bener van het Huis van Afgevaardigden wil de schuldlimiet verhogen met duizend miljard dollar. Dat betekent dat begin volgend jaar een nieuw akkoord nodig is. De democraten hebben het plan van Bener al afgewezen. Voor 2 augustus moet er een oplossing komen voor de begrotingscrisis. Anders dreigen overheidsdiensten te worden stilgelegd.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 De prachtige woman John Lennon. Welkom terug bij Karo's Nacht van het Goede Leven. De komende uur raad ik u fragmenten horen uit andere Karo-programma's. Programma's, Programma's eh, die soms worden uitgezonden bij de buren op Radio 2 of Radio 4... maar die zeker de moeite waard zijn. Neem bijvoorbeeld Karo's Goudmijn... Iedere zondag van 6 tot 8 uur s avonds op Radio 2... en vanaf september iedere vrijdag op Radio 5. In het programma staan bijzondere verhalen van gewone mensen centraal. Zoals dit verhaal van Eva-Maria Staal. Die dacht een degelijke kantoorbaan te hebben. Toen ze 25 jaar geleden begon bij Jimmy Liu, een wapenhandelaar. Dat wel, een legale wapenhandelaar. En ach, kantoorwerk is kantoorwerk... Maar op een van haar eerste werkdagen vraagt haar baas of ze mee wil naar China. Hoe huiveringwekkend het verhaal dat Eva daar beleefde. Tot op de dag van vandaag is ze zielsblij dat ze ja zei tegen meneer Liu. van toen is niet meer te vergelijken met het Peking van nu. Er is zoveel gemoderniseerd en veranderd. Maar toen was het echt nog, ja, slumdok miljonair achtig We zaten toen in een wijk waar weinig straatverlichting was. Het regende ook licht, het was modderig. We hebben gebakken, rat gegeten... En op een gegeven moment zaten we in het voetbalstadion in Peking. Dat vond ik al gek, want hij houdt helemaal niet van voetbal. Ik wel. Hij juichte als ik juichte en hij vloekte als ik vloekte. Toen vroeg hij me tijdens de rust om de buitenspelval uit te leggen. En dat vond ik echt verdacht. Ik denk, nou, hij wil iets van me. En dat klopte ook. Hij zei, wil je samen met mij iets doen wat niet zo onschuldig of ongevaarlijk is als alle andere dingen die we altijd doen. Zei, wat dan? Zei, nou, ik heb Chinese kennissen. We zijn gevlucht vanuit China naar Nederland. Dat is een verschrikkelijke reis geweest. En omdat ze op de hielen werden gezeten... door de Chinese Binnenlandse Veiligheidsdienst... ze hadden in de haast dat ze zo snel moeten vluchten met de ondergrondse... hebben ze daar hun babytje achter moeten laten. En Mijn baas had contact weten te leggen via, via, via... met iemand die zei, ik weet waar die baby is... en ik wil ook wel voor je regelen dat je die baby kunt krijgen. Maar daar heb ik wel wapens inruil voor nodig. Nou, mijn baas had daarin toegestemd. En tijdens die voetbalmiddag vroeg hij aan mij... of ik aan dat plan mee wilde werken. En ik zei, ja, dat wil ik wel. Ik had er zoveel gevoel met die mensen, ik vond het zo erg... je baby achterlaten op de vlucht. Ik denk: nou ja, wat ik ook moet doen, hier doe ik aan mee. Die baby moet terug. En het plan was, het kindje zou worden overgedragen, s'nachts, bij de dierentuin. Ja, heel gevaarlijk. We hadden ook allebei zelf ook een wapen op zak... Uh, mijn baas had een Arminius, dat is een hele oude revolver is dat. En ik had een pistool. We zaten in de auto, we hadden ons lichter gedoofd. En we stonden op de afgesproken plaats aan de overkant van de straat. En zij kwamen ons tegemoet gelopen. Tenminste, we zagen vier brandende sigaretten. Vier mannen. Een beetje ja, rock'n'roll Chinees. Zo zagen ze eruit. Petkuiven, ja. allemaal erg slank. Mooie kleding hadden ze aan. Mooie zijden overhemden. Slik gangsters, ja. En toen deed uh, een van die mannen deed de rits van de sporttas open. En daar lag een baby in, in die sporttas. En die lag te slapen. En wij zochten naar een geboortevlek en een kromme pink. Dat probeerden we in het donker te zien, want we wisten dat we daarop uit waren. Een meisje met een geboortevlek achter haar oor, achter haar rechteroor... en een kromme pink. Die zagen we zo gauw niet in het donker. Wat er daarna gebeurde ging zo snel. De mannen liepen met mijn baas naar de achterkant van de auto. De achterklep werd opengedaan, dat waren twee openslaande deuren. Iedereen ging naar binnen... En ik dacht nog bij mezelf, dat dacht ik wel, waarom zijn ze te voet? Want ze kunnen nooit die kisten sjouwen over straat. En op het moment dat ik dat dacht, hoorde ik een klap en een schreeuw en een hoop gerommel. Ik zag dat de auto werd gestart. Ik rende naar de auto toe en die auto die trok zo snel op dat... ik werd door de zijspiegel tegen de straat aangekomen. Kwakt. En mijn baas lag al op straat. Die hadden ze achteruit de auto gegooid. En mijn baas was woedend. Ze waren er dus met de wapens vandoor. En die begon tegen mij te schelden. Stomme koe, Je hebt de sleutels in het contact laten zitten. Hoe dom kan je zijn? Ik had die tas heel stevig tegen me aangeklemd. Maar ik verbaasde me toen we allebei opkrabbelden... dat die baby nog steeds niet huilde. Baby slaapt nog steeds. Is dat niet heel erg gek? En toen gingen we eindelijk onder een lamp, zittend... op zoek naar een moedervlek en een kromme pink... Het enige wat we vonden, was een piemeltje. Het was een hele andere baby. Ze hadden ons gewoon een wildvreemd kind in onze handen geduwd. We zitten dus midden in China, met een jongetje in plaats van een meisje. Dit verhaal wordt vervolgd. Someone should know that Best of run-out uit 2008 van het album Before You Leave. We gaan terug naar Eva Maria Staal, 25 jaar geleden in China. Met haar baas, wapenhandelaar Jimmy Liu... die voor een bevriend Chinees echtpaar in Nederland... hun spoorloze dochtertje zoekt. Maar tot nu toe hebben ze een buslading illegale wapens met criminelen geruild... tegen een compleet verkeerde baby, zonder moedervlekje... En zonder kromme pink. Sterker nog, een jongetje in plaats van een meisje. En wat er toen gebeurde kun je ook niet geloven, maar het is echt gebeurd. Ik had de baby in een draagzak op mijn borst en ik loop door Peking. Ik zie aan de overkant van de straat, ja, het stikt daar van de mensen. Dus echt, Peking is heel erg druk. En het zijn allemaal Chinese mensen, dus ze zijn allemaal zwartharig... en ze zien er bijna allemaal hetzelfde uit, voor ons westelingen in elk geval... Nou, en ik zie dat zich van de groep uiteindelijk twee mensen heel snel losmaken, mannen en vrouw, En die komen heel snel op mij toegelopen. En één pakt mijn arm vast en de ander pakt de baby vast en die snijdt met een mes in één snede de banden van de draagzak door. En de ander vangt de baby op die eruit valt en ze zetten hem meteen op een lopen. Dus de baby die de baby niet was, die we moesten hebben, werd uiteindelijk ook nog gestolen. Dus ik ging huilend en helemaal ontredderd rende ik terug naar het hotel... om aan mijn baas te vertellen wat me nu weer was overkomen. Mijn baas bedacht van ja, moeten we de politie inschakelen? Nou, dat leek ons eigenlijk verstandig om dat niet te doen. We hadden natuurlijk toch wapens verhandeld aan uh, een stel criminelen. Dus hij had geen keus dan zich te wenden tot ja, de maffia. In Peking heb je een restaurant, Kwanje De, En dat restaurant heeft een zogenaamde tweede deur. En de tweede deur zit achter een gordijn. En dan mag niet iedereen naar binnen. Niet iedereen mag door de tweede deur. Er mogen eigenlijk alleen de triadebazen gaan door de tweede deur naar binnen. Dat zijn de mensen die de drugskartels in handen hebben... en uh, aan mensen smokkel doen. Die hebben daar dan gegeten in het restaurant. En die tafelen achter de tweede deur tafelen ze na. Dan bespreken ze met elkaar hun zaken. Ik mocht niet mee. Hij had gezegd, als ik niet om kwart over elf... in het hotel terug ben, dan mag je nog vijf minuten op mij wachten. En daarna moet je zo snel mogelijk weg. Dus nou, je kunt je wel voorstellen dat ik daar niet rustig een boek heb zitten lezen. Ik was heel erg nerveus. Het was tien over elf en het werd kwart over elf en het werd zestien over elf... En 17 over 11. En ik dacht, nou, ik moet mijn koffer gaan pakken, want ik moet dus ook zo gaan. En om 18 over 11 stapte hij door de draaideur van het hotel de lobby binnen. Hij lachte op een manier alsof hij de leeuw een groot stuk vlees onder de klauwen vandaan had afgetrokken. En uh, wij zouden op een bepaalde plek in de lobby moeten zitten. En daar stond een tafeltje voor mensen die uh, echt even rustig wilden lezen of werken. Dus wij zaten daar heel rustig te wachten. oh, waarschijnlijk heel rustig. Mijn baas is rustiger dan ik. Want ik had nog zo mijn twijfels, maar hij zei nee, je hoeft echt niet meer te twijfelen. We krijgen nu de goede baby. Dus nou ja, om, op de afgesproken tijd om 1 uur... stapte er een prachtige Chinese vrouw er binnen. Echt een filmster uiterlijk. Heel mooi figuur. Mooi lang zwart haar. Mooi opgemaakt. En uh, zij zei, bent u meneer Liu in het Chinees? En hij zei, ja. En dan zei ze, dan is dit uw dochter. We hebben nog wel in haar bijzijn gecontroleerd... of het inderdaad een goede baby was. Andere de geboortevlek en de pink. Nou, dat klopte allemaal. Toen hadden we er. Nou, toen zijn we op het vliegtuig gestapt. Hij op een ander vliegtuig dan ik. Ik zou met de baby doorvliegen naar Rotterdam. En toen kwam ik op het vliegveld in 16hoven aan. En daar was toen nog een, uh, een ruit. En ik zag een Chinese meneer en een mevrouw staan. En ik zag dat zij haar handen voor haar mond sloeg. En uh, ik tilde zo die baby heel hoog boven mijn hoofd op. En dat was echt een moment. Je voelde gewoon de energie dwars door de ruit heen tussen hen en die baby heen en weer gaan. Dat was, was fantastisch, ja. Dat moment vergeet ik nooit meer. gek, nu ik erover nadenk... ik heb nooit gestaafd of het wel de werkelijke ouders van... daar ben ik meteen van uitgegaan. Maar ik had inderdaad naar een kromme pink... en een moedervlek kunnen vragen bij een van de ouders. <lacht> dat heb ik niet gedaan. <lacht> ik dacht, dat zit wel goed. Deze is echt een happy end, ja. Stack. David Bowie, China Girl en daarvoor het verhaal van Eva Maria Staal... eerder uitgezonden in Karo Schoudmijn op Radio 2. En dit verhaal werd opgetekend door Helmi Slinks. Een heel ander Karo-programma vindt u iedere ochtend op Radio 4. Margriet Vromans presenteert dan De Ochtend van 4 met uiteraard veel klassieke muziek en het laatste nieuws. En iedere vrijdag is in De Ochtend van 4 een kort verhaal te horen van A.L. Snijders... Snijders maakte furoren als uh, schrijver van columns, onder andere bij het Parool... en staat nu bekend uh, als een, een van de grootste schrijvers van het zeer korte verhaal... kortwerk ZKV genoemd. In 2010 won hij de Constantijn Huygensprijs voor het ZKV. Luister mee naar een zeer kort verhaal van A.L. Snijders. Kat en Merel heet het stukje. Sinds de onnatuurlijke dood van mijn laatste kip heb ik geen huisdieren meer... Er zijn wel erg veel nestelende vogels op het erf en één wilde kat. Die kat is er al jaren, maar ik zie hem bijna nooit. Als ik hem zie, is hij altijd bezig te verdwijnen. In de houtschuur, onder de tractor, achter een boom. Ik kijk wel, hij kijkt wel altijd even om, alsof we toch een band hebben, maar dat is schijn. Hij schat de, kies, de kritische afstand, dat is wat hij doet. Hij is een voorbeeld voor het vrije denken. Hij leidt een ongesubsidieerd leven, wordt niet door mij gevoerd, maar wel gedoogd en dat is wederzijds. Aan deze status quo is nu een eind gekomen. Hij blijkt een zij te zijn en zij heeft jongen. Er staan vier schuren op mijn terrein. Ik weet niet in welke de twee jongen ter wereld zijn gekomen, maar ze zijn wel goed geïnstrueerd door hun moeder, want ze zijn één en al argwaan. Ik ben ook voor hen persona non grata. Een probleem is nu mijn sociale, democratische toegevendheid. Ik ben geneigd de harde natuurwetten te negeren en met bakjes melk en brokjes te gaan schuiven. Tot nu toe heb ik deze neiging onderdrukt, maar ik vertrouw mezelf niet. Mijn verhouding met de merel is eenvoudiger. Die vreet mijn rijke bessenoogst oogst op, maar steeds als ik door de tuin loop, eet ik er zelf ook van. Wij zijn gelijkwaardige concurrenten, en dat is goed te verdragen. Voor mij tenminste. Wat de merel denkt, blijft een raadsel. Tegen de heersende opvattingen in, denk ik niet dat de mens een dier is. Ik denk dat wij totaal andere wezens zijn. De eenzaamste van de schepping. Mens is geen dier, zei A.L. Snijders, maar kan wel heel goed een dier nadoen. Sopranen Felicity Lott en Anne Murray waren dit... met het kattenduet van Rossini, begeleid door pianist Graham Johnson. Eerder uitgezonden in het caro programma De Ochtend van 4 op Radio 4. Een uh, programma dat helaas niet meer bestaat... maar gelukkig een prachtige erfenis aan mooie interviews heeft nagelaten... is Caros Voor een Nacht... Mark Stakenburg sprak tot september vorig jaar iedere zondag op maandagnacht... met een gast over het leven, over wat zijn drijfveren waren... en over zijn verwachtingen van de toekomst. Een van die gasten was op 29 juni 2009 Maarten Ducro. De afgelopen drie weken heeft hij weer commentaar geleverd bij de Tour de France. En ook twee jaar geleden deed hij dat. En vlak voordat hij afreisde naar Frankrijk, sprak Mark Stakenburg met hem. Mark vertelde dat Ducro, als wielrenner, de bijnaam de koning van Biafra had, vanwege zijn tingere lichaamsbouw. En hij vroeg aan Ducro of hij blij was met die bijnaam. Ja, ah, je moet even niet vergeten, ik heb hem vandaag nog uitgebreid gesproken, dat ik met Leo van Vliet in de ploeg zat. En Leo van Vliet was een. Uh, ja, dat was de koning van de grap, die kon altijd de boel op stel te zetten. En. Uh, ik, uh, ik weeg nu een kilootje of uh, 2,83, dus zo heel mager is dat niet. Uh, en toen woog ik uh, wel wat minder. Uh, maar ja, het zag er wat mager uit. En, uh, <laughs> en, en ik vrat verschrikkelijk veel. Als ik daar nu naar terugkijk, dat was enorm. En Leo, die, die, was, nooit, die was altijd bezig om te stoken en gein te maken. En, weet ik wat. en de koning van Biafra, ja, dat was natuurlijk... Dat hele Hij heeft het verzonnen? Ja, het hele hotel lag natuurlijk zo... In een deuk. En uh, ik vond het eigenlijk wel leuk. Het is ook wel een soort van erentitel, toch? Als je in het peloton een bijnaam hebt. Ik heb, ik heb ook nog even een paar mooie uh, uh, opgezocht. Oh, Montes die noemen ze de Adelaar van Toledo. Ja, maar dat zijn dat toch, is majestueus, hè? Ja, dat is toch wel dat is van een andere orde dan de koning van Biafra. Of dier. Fedor den Hertog. Iwan de verschrikkelijke. Kijk, vond dat ik is ik ook goed. Dan, dan, dan hoor je de vrees die de andere concurrenten hebben: Pantani, de Piraat. Kijk. Ludo Dirksens, de boemeltrein van Kasterlee. Ja, kijk, nou, dat is weer... Dat is de boemeltrein van Kasterlee. dat wordt weer een beetje lullig. Ja. Maar de koning van Jaffer. Ik had ook liever dat ze mijn atletische kwaliteiten ergens in verpakt hadden. Mm -hmm. Maar uh, dit ja. ging over wat anders. Weet jij nog een hele mooie? Echt, wat vind jij de prachtigste bijnaam van de wielrenners? Heb je er eentje? Ja, ja, de bos. De bos? Dat komt er ik nu erg in beslag ben genomen. Lens Alamstel? ja. De, dat is ook zo. Uh, maar de, deze tour gaat natuurlijk om de, uh, wat ik dan noem de ontmanteling van Contador. Contador, de beste renner van dit moment in de grote rondes. Hij is ze alle drie een keer gewonnen. En uh, Armstrong zit in zijn ploeg. Dus je zou denken appeltje eitje. Maar daar zit toch een soort tweespalt in verscholen. Dat is het mooie aan wielrennen, Die verhalen die eronder zitten. En Contador kan er helemaal niet tegen, tegen die druk. En. Uh, dat, dat is, ja, iedereen begint, hey, kan Evans winnen, wat gaat uh, Gezing doen? Dat zal dan wel, die tweestrijd, hoe dat zal gaan. Houdt komt daardoor het, of valt hij uit elkaar, wordt hij ontmanteld? Oh, je bent dan meteen de Tour aan het ontleden. Ja, nee, maar ik bedoel, dus als jij hem vraagt naar een bijnaam, de ja, Bos, de ja, Bos. Nee, dat is het eerste wat bij mij bovenkomt. Ja, ja. zaterdag gaat het weer beginnen. Uh, de Tour de France, jij zal daar uiteraard aanwezig zijn als uh, de commentator, eerste etappe in Monaco. Ja, voor Dijkstra, hè, je collega. Uh, maar oké, okay, al met al dan toch, de nummers 1, 2 en 3 uh, vooraf. Denk je Gaat Conte door winnen? Uh, nou, ja, ik wil niet lullig overkomen, maar ik vind voorspellen... Uh, ik ben er heel slecht in, dat ten eerste. Hoewel ik een keer, uh, maar dat is meer een soort gok-overwinning... heb ik een keer heel goed gescoord in een wielerreview. Toen dachten ze allemaal, nou, die weten wel, maar ik... Ik hebben een paar keer meegedaan van die bedrijfsspellen... en ik eindig Steve als laatste, met afstand. <laughs> en, uh, en, maar je haalt er ook iets weg. Ik, uh, ik probeer te kijken en me te verbazen over die dingen. En op papier zeg je natuurlijk één, Contador, twee, Evans, drie... nou, noem het maar. Uh, eh, Geestinkomt dat ik het hoop. Ja. Nou, maar dat slaat helemaal nergens op. En het gaat juist om dat kronkelige spel van hoe zal het nou uiteindelijk gaan. En dan komt er uit een volstrekt onverwachte hoek komt er iets. Daar, daar, daar hoop ik natuurlijk op. En dan heb je een mooie tour. Dan heb je een mooie tour. En dan heb jij mooi werken als commentator ja. om dat allemaal in goede banen te Dat voorspellen, dat is, ja, dat is, ik weet niet, ik vind het... Uh, ja, nou, dan heb ik dat gezegd. Nou, dan staan ze 1, 2, 1, 3. En dan, daarna, dan moet je proberen je commentaar er ook nog naartoe te lullen, als het ware. Dus nee, maar dan weten wij een beetje de komende weken... wie we in de gaten moeten houden. Als oh, het oh, ja, nee. <tot> nee dan moet je, die moet je in de gaten houden. <tot> die ja. moet je sowieso in de gaten houden. Mag ik je, voordat we over de tour... en uh, jouw eigen carrière beginnen, Maarten... je nog een paar keuzes voorleggen? Zou je er eentje willen kiezen, inderdaad... en daar een korte toelichting bij willen geven? Jan Gispers of Jan Raas? Goh, dat is een goed verzonnen. Uh, Jan Raas. Want? Uh, Jan uh, is een, op dit moment natuurlijk een controversiële man. Hij is met veel bombardie uit het vuurrennen gegaan. Maar ik heb hem meegemaakt als renner in zijn nadagen. Ik heb met hem getraind. Ik woonde vlakbij hem in de buurt. En hij werd ineens ploegleider. En hij is van beslissende invloed geweest op mijn carrière. Hij heeft ook wezenlijk bijgedragen aan mijn etappeoverwinning. Want ik reed er als een soort toerist rond. En ik denk, nou, ik ben op tv, het is allemaal goed. En hij wou dat ik won. En dat idee had ik zelf, ja, was ik eigenlijk nog niet echt opgekomen. Ik denk, goh, ik ben er al bij, ik vind het wel geweldig. En uh, hij kon echt vuur brengen in de hele toestand. En dat, uh, dat vond ik wel mooi, eigenlijk, ja. ja. Um, boter op het hoofd of pap in de benen? Dat wordt uh, meer literair, dit. Eh... Uh, ik vind de boter op het hoofd, uh, maakt mij wel nieuwsgierig. Uh, daar ga je vast nog een paar vragen over stellen. En in de uh, ongeloofwaardigheidscrisis, of geloofwaardigheidscrisis... zo je wilt, waar het en in zit, nog steeds, en al een tijdje... Uh, is boter op het hoofd, vind ik wel een mooi fenomeen... om even te verkennen in het verdere gesprek. Dat gaan we doen, dat gaan we doen. Zaterdag dan is het weer zover. La Grande boucle, die gaat weer van start, uh, Maarten... Als ik zo naar die Tour de France uh, zit te kijken en ik zie die wielrenners daar in die brandende zon tegen die krankzinnige bergen oprijden. en dan niet één dag, maar al die dagen achter elkaar. dan zou je bijna niet geloven dat iemand dat uit zijn vrij wil doet. Ja, weet je, een wielrenner die kijkt naar een kantoormedewerker. die zijn 40-jarig jubileum gaat halen. en dus 40 jaar lang van negen tot vijf middags in het neonlicht heeft gezeten die gelooft ook niet dat een normaal mens dat kan volhouden. Ik weet nog goed dat ik zelf mijn eerste schreden weer op het normale pad zette. En om twaalf uur s ochtends konden ze me al uh, bibberend aantreffen... maar om twee uur vanmiddag was ik gewoon volledig gek. Ik denk, ik moet nu naar buiten. Hoe houdt iemand het vol om acht uur lang op één werkplek te zitten in neonlicht? Ja. Echt, daar werd ik zo droevig van dat ik het gewoon... Nou, dat moest ik. Ik voel het nou nog terwijl ik het jou probeer uit te leggen. Vreselijk. Dus dat vuurrenner zit net zo te kijken naar de gewone mensen als de gewone mensen naar een vuurrenner. Nou, Laat dat zo blijven. Hoe dan ook? Het is een. Is het de zwaarste sport? Je, je mag dan zeggen, oké, okay, het is mijn uh, werk en ik uh, vind het mooi. Nee, uh, kijk, weet je. Uh, ik heb met uh, Marten wel eens discussies over gehad. Tim Geweer heeft toevallig allebei gedaan. Schaken. En kijk, van zwa, uh, schaken ga je niet zo van zweten als van wuurrennen. De essentie van wuurrennen is dat je moet pijn leiden en dan beginnen we. Er zijn 200 man die aan elkaar gewaagd zijn. En afzien zeggen we dan, maar dat betekent dat je echt bijna bewustloos gaat. En dan gaan we elkaar pijn doen. Dan ga ik verzinnen om te demereren. Dus de essentie van die sport is om daar doorheen te rijden. En dus is het heel zwaar. Het is de pijn die je jezelf oplegt. Je hebt altijd de keuze om ermee te stoppen. En te zeggen van, nou oké, okay, ik los de groeten ermee. Ja. Wat, wat is pijn in dit verband? Kun je me dat beschrijven? Uh, nou, dat is, uh, pijn, is heel, pijn is volstrekt subjectief. Uh, in het begin, ik zal nooit vergeten dat ik in een kopgroep zat... en ik denk ik zit in een kopgroep, oh fantastisch. Uh, en het ging ineens bergop. En uh, ja, ik... Uh, ik had pijn. Uh, oh jee, ik moest hijgen. Uh, ik ontplofte, mijn benen die, uh, die begonnen te branden. Mijn longen begonnen te branden. En uh, ik begon heel veel geluid te maken van al dat hijgen. Waarop uh, ik loste. En vervolgens kom ik in de afdaling er weer bij. Waarop de collega-renners in die kopgroep. begonnen uit te schelden dat ik niet zo'n achtelijke baal moest maken. Dat zij ook zaten af te zien en dat ze er niet zo'n idioot bij nodig hadden. Wie, wie dat dan nog eens een keer manifesteerde op die manier. En je leert dat dus handelen. Maar het duurt tien jaar, trainingsleeftijd heet dat, acht jaar... voordat je niet meer schrikt van de pijn. En voordat je gaat snappen dat je, als je denkt dat je dood gaat, dat het een gedachte is, maar dat je dan nog, je dan nog veel verder kan. En dat, dat moet je leren. Dan moet je langzaamaan wennen. En dan krijg je die momenten dat je echt zwarte sneeuw ziet. Dat betekent dat je alleen nog maar je achterwiel van je voorganger kan zien. En dat je dan denkt van... en nu gaan we er nog even een klap op geven... want de rest zit er ook ja, doorheen. Maar dat kan toch niet? Als je zwart ziet voor je ogen... dat je er ja, dan nog kan, een klap op dat, geeft? Ik zal niet zeggen dat het makkelijk is, maar dat kan heel erg goed. Dat is niet voor iedereen weggelegd, maar... een uh, wielrenner heeft... moet je je voorstellen... Uh, je eerste per elke wielrenner valt... per definitie, dat is niet te vermijden... dat je een keer valt, maar één keer is de eerste keer. En uh, ja, dan... Dan gaat het met een kilometer 40 per uur of 50 als je pech hebt. Ja, dan schuif je toch een, kilometer, of een, een metertje of tien over de grond heen. En dan liggen daar wat overblijfselen van jou. Liggen daar dan nog eh, je vel en dat soort dingen. <lacht> en ik doe het nou wat lachen over. Maar de eerste schri keer schrik je echt helemaal te barsten. En het doet pijn. En, uh, en er is een heel beperkt gedeelte van de mensheid. Uh, minder dan 5 Die bereid in de staat zijn op te staan en door te rijden. En daar zit een bepaalde gekte in, dat geef ik onmiddellijk toe. Uh, maar dat zijn nou, die 5% van de mensen kunnen, als ze genoeg talent hebben, wielrenner worden. Dat is een nul of een, 1, dat leer je niet aan. Dat is niet te leren. De meeste mensen zeggen als ze dat meemaken, dit doe ik dus nooit meer. Mm -hmm. En dat blijft dan ook zo. Ja. En er is een klein deel wat zegt van nou, uh, dit is niet leuk, maar ja, het hoort erbij en ik ga door. Ja. En wat is dan het, het, het moeilijkste? Is dat uh, het fysieke? Om door de, door de, door nee, de spieren de, heen te gaan? De, of je de, zit het in je kop de, en daar doorheen te gaan? Je de, de, ja, zal zeggen, dan moet je niet aan een psycholoog vragen. Die zegt natuurlijk altijd dat het in je kop zit. Uh, maar mijn ervaring en inmiddels mijn stellige overtuiging is... als je op het niveau van de Tour de France bezig bent... dan zitten daar 200 renners die aan elkaar gewaagd zijn. En dan wordt het verschil wordt gemaakt in je hoofd. Uh, Hoeveel pijn kan je zelf doen? Wat durf je bij de anderen uh, aan te brengen? D durf je te denken dat je kan winnen en er een, een, een hengst aan te geven? En dat is uh, zo'n gezing die ik vandaag weer bezig heb gezien. Hij wint dan niet, maar die durft verantwoordelijkheid te nemen... en, en gewoon door die pijn ze heen te fietsen. En dat... Uh, het klinkt zo makkelijk, diep durven door die heen. Nee, te maar, fietsen. Dat, maar totdat je gewoon iedere, iedereen. Je hebt toch ook wel eens hard gefietst, of niet? Ja, maar ja. En dan, dan denk je eh, toch op je hart, En op een gegeven moment kan je niet meer harder. Ik, ik hou er mee en, op. Ik. En dan hou je er mee op. Ja, nou, dan komt er iemand naast je. En die, en die blijft doorfietsen. En dan denk je, ja, nou ik laat hem gaan. Of je hebt een paar van die fanatiekelingen die dan toch nog in dat wiel proberen te blijven. En dat dan ook uiteindelijk kunnen. Ja, je moet je. Het is een berg beklimmen. moet je niet gaan afvragen. waarom neem je die risico's? Waarom ga je dat risico lopen? Waarom ga je die pijn leiden? Dat doe je gewoon. En dat. Uh, ja, als je dat gaat analyseren. Ja, dan kom je bij. Uh de erkenning die je nodig hebt van je vader. Nou, lekker interessant. <laughs> laat ik een stukje uh, voorlezen uit een geweldig boek van Tim Krabbe de renner, wat je ongetwijfeld van buiten ongeveer kent. Ja, ja. Of, of, of ja, lijkt dat maar ik ken ik goed. Uh, hij, hij schrijft er uh, ja, de, de, de, de, over, over de aard van, van wielrennen. Hij schrijft daar, ah, de de wonderlijke krachten die in de mensen schuilen en die slechts dankzij rivaliteit aan het licht treden. Wereldkampioenschap op de, uh, op de weg, 1948, de Kouwberg. Wie zou winnen? Koppie of Bartoli? Koppie en Bartoli waren de sterkste renners van hun tijd. Het was een spannende wedstrijd met een interessant koersverloop. Kupeler en Clemens verlieten het peloton. Koppie en Bartoli keken elkaar aan. Dupont, Ritchie en Schotten verlieten het peloton. Koppie en Bartoli keken elkaar aan. Caput, Tegère en die verlieten het peloton. Koppie en Bartoli keken elkaar aan. Toen tenslotte het peloton alleen nog maar bestond uit Koppie en Bartoli keken ze elkaar aan, stapten af, iedereen tevreden dat we mogen aannemen. Met hun succes dat mooier was dan de mooiste tweede plaats. De Italiaanse wielerbond die schorste beide voor twee maanden. Uh, dat is weer een heel ander psychologisch idee... van wat er bij wielrennen komt te kijken. Nou, dat hangt heel erg samen. Dat als je op een niveau komt, stel je zit in een kopgroep... en je, je hebt dus die, die selectie doorstaan van dat kunnen vallen... doorgaan als het pijn doet. Uh, pijn is geen teken om ermee op te houden. Dat zijn trouwens allemaal teksten die ik van Tim uh, pik. Uh, maar het is wel een waarheid als een koe. En op het moment dat je daar dan zit, dan moet je beslissen... Aan waar je je beperkte energie aan besteedt. Uh, in een fractie van een seconde. Je hebt 200 renners die willen allemaal winnen. Uh, en je moet besluiten: van... op die reageer ik wel en op die niet. Nou ja, in die tijd had je natuurlijk Copy, Bartali. Uh, dat waren de, de twee ja. iconen van hun tijd. Uh, maar ze wilden dus vooral niet verliezen dan? Ze, ze wilden vooral niet dat de ander won. Van elkaar. Dankzij ja. hun inspanning. Want dat ja. krijg je. je. De essentie van wielrennen is dat degene die op kop rijdt. Uh, doet 60% meer inspanning dan degene die in het wiel kan schuilen. 60%? Ja, dan moet ik het goed zeggen. Als je, in elk geval doe je beduidend minder inspanning mm -hmm. als je in het wiel zit. Mm -hmm. Dus op het moment dat jij als kopje besluit te reageren... op de aanval van Caput die je daarnet noemt... dan kan Bartali daarvan profiteren door in je wiel te gaan zitten. Nou, dat wil je dan niet, ja. want dan bevoordeel je je concurrent. Mm -hmm. En dat is het mooie aan wielrennen. Je bent voor je veiligheid... En voor je snelheid afhankelijk van je concurrent. En dat maakt het zo'n geweldige sport. Het hele leven zit erin. Je moet het alleen leven voor de eindstreep. En daarom zwemmen. Ik heb het al meer dan één keer gezegd: zo ontzettend saai. Want dan zitten ze gewoon kurken tussen. <laughs> Bij voetballen is het gewoon een spelletje. Dan doen ze de lijn omheen en dan roepen ze dat het vals is. En dan mag je rusten na drie kwartier. En dat kan allemaal niet. Bij het huurrennen moet je dat spel spelen. Dus moet je besluiten waar je. je terwijl je dus die zwarte sneeuw mm -hmm. dreigt te gaan zien dat beetje energie wat je dan hebt, waar besteed ik dat aan? Aan die of aan dat of zus of zo? En dan kan het ook wel eens verkeerd uitpakken. Maar het spel gaat nog veel verder, hè? Het spel heeft ook te maken met, met handjeklappen, uh, met deals... met niet mogen rijden, omdat die vandaag nog voorgeschoven moet worden... en ja. de kopman, zus en zo. En, en dat maakt het dan misschien ook nog, nog interessanter... als commentator voor, voor jou nu. Ja, de 198 renners aan de start straks... en dan heb je 198 verhalen. Uh, maar je kunt niet... Kijk, uh, het wielrennen, dat zeg ik hier meteen, uh, is doorgeschoten... in uh, wat er ontwikkeld is in de... In de nou, pak een beetje sinds de jaren 70, 80. Hè, wat jij zegt, handjeklap. Uh, je moet, als je in een peloton zit, je zit in een kopgroep... moet je met je tegenstanders een deal maken. De deal is al, ik zit in een kopgroep, we zijn tegenstanders... maar nu even niet, want we moeten maken dat we vooruit blijven, toch? Ho -ho. Dat is een deal. Dat hoort bij het vuurrennen. Maar dan komt het dan nadat de eindstreep. Ja, en dan wordt je tegenstander van je vriend in de kopgroep... wordt toch ineens weer je tegenstander. Nou, als je met vier man samen bent en eentje kan heel goed sprinten... en wij allebei niet, ja, dan wordt het alweer lastig. Ja. Als je daar niet over nadenkt, verlies je elke koers waar je meedoet. Dus moet je erover nadenken. Na het nadenken komt het handelen. Ja, wat ga ik ermee doen? Als je dat niet oplost voor jezelf, dan word je geen goede vuurrenner. Dus je moet dat oplossen, dat vraagstuk. Alleen, net als in het gewone leven, heb je iets als moraal, ethiek, geloof, liefde... weet ik het hoe je het noemt. En dat, dat is in het huurrennen. wat ik zeg, in de jaren zeventig... is daar een proces in gang gekomen waarin renners in dat geen pijn voelen... jezelf geen menselijke maatstaf opleggen, maar zeggen van... als ik val en ik breek mijn knie, ik rijd door. Want Er zijn heel veel voorbeelden van dat renners zich die pijn kunnen veroorloven. Wou ik zeggen Die kunnen dat aan. Uh, ja, daarin zijn ze doorgeschoten. Daar is geen rem op gekomen, sterker nog. Uh, het werd een beetje zoals bij het boksen of bij de hondengevecht, of bij de gladiatoren van uh, nou voor jou tien anderen... dus rij maar door en anders uh, pakken we een nieuwe renner. Ja. En dan zie je dat die renners zijn helemaal doorgeschoten... in het niet mens meer zijn. En dat uitzelt dan niet alleen in, uh, in, in hoe ze doorrijden als ze vallen... maar ook in sportiviteit. Dat is een begrip wat totaal helemaal niet aan de orde is meer. En dat vind ik jammer. Daar komen we nog op terug. Handig eigenlijk dat je wel als psycholoog uh, daarnaar kan kijken. Want het is, het is, als ik je zo hoor, ook een uitermate psycholoog spelletje, alles wat er gebeurt. Ja, het gek is dat ik me dat pas realiseerde... toen ik gevraagd werd voor het uh, commentatorschap. Uh, want ik deed psychologie als een soort parkeerstudie. Organisatiepsychologie overigens. Dus ik ben totaal was ook van, van de therapeutische kant van dat gedoe... Uh, uh, ik merkte dat ik. Uh, ik ben er later over gaan nadenken. Wat waren dat voor verhalen? Ik, ben, ik heb veel over mezelf nagedacht. Uh, want elke topsporter moet toch iets van wijsheid ontwikkelen. Als je allemaal namelijk zo verschrikkelijk hard kunt fietsen. en het verschil wordt tussen je oren gemaakt. dan moet je wel iets van jezelf begrijpen. Dan moet je jezelf op zijn minst kunnen sturen. En een ander sturen komt pas daarna. Dus uh, ja, en jezelf kunnen sturen, ja, daar zit zeker psychologische raakvlak in. Ja. En dat heb ik ten vol ontdekt toen ik, ik, ben, uh, ja, ik ben... Ik hou me bezig met bedrijven mm -hmm. die ontwikkelen nou, wat, wat bedrijven er voor een bende van kunnen maken af en toe. Daar leef ik van. Hoe ongelukkig mensen van hun werk kunnen worden, nou, daar sterf het van. En daar de angel uithalen of blootleggen voor die mensen zelf... Ja, dat is leuk. Het leuke is dat ik dat als commentator nu pas echt een beetje begin in te zien. Mm -hmm. Toen ik zelf koers had ik dat totaal niet door dat was... Leg mij eens uit hoe je harder kan fietsen als je jezelf beter kent. Nou, wat ik je net al zei. Op het in het begin denk je dat je pijn hebt. Nou, als ik je vertel wat ik... Nou, nu nog. Als ik, nu nog een, ik heb vorige maand meegedaan met een journalistenwedstrijdje. Ik laat me om overhalen en dat doe ik voor het goede gevoel van de journalisten... want dan mogen ze mij eraf rijden, dan hebben ze mij geklopt... en dan kunnen ze weer een heel jaar vooruit. Maar er is altijd één zo'n moment in de koers... dan ontstaat er iets van een kopgroep en dan moet dat gat dichtgereden worden... en dan wacht ik en dan wacht ik en dan in één keer, boem. En dan ga ik door alle grenzen heen, dat kan ik nog steeds. Ik ga dan veel harder dan ik eigenlijk kan, dan goed voor me is. En als ik aan mijn kinderen uitleg van jongens, doe dat vooral niet... zou ik dan zeggen, maar ik kan dat en dan doe ik dat ook. Dat is natuurlijk volstrekt belachelijk, maar het heeft een hele tijd geduurd voordat ik snapte uh, dat, dat, dat dat kon. Dat moet je eerst snappen, dat moet je begrijpen. En, uh, ik, ik begrijp het niet, ik begrijp niet hoe je... Is het dan zo vaak dat tegenaan zitten dat je op een gegeven moment door een soort van barrière heen gaat? Of, ja, hoe, hoe? nee, ja, nee gewoon dat je, je, je gaat leren vertrouwen dat je dan helemaal niet doodgaat, ondanks dat het heel pijn doet. Dat ga je, dat door ervaring dat is ga je vertrouwen. Van vertrouwen. Ik, ja, ik natuurlijk, maar stel je komt in de kopgroep, de eerste keer, uh, dan, dan denk je, ik wil winnen. Nou, dan gaan er drie anderen en die zeggen, dat wil ik ook, en die doen samen en jij verliest. Nou, ja, ook lekker, want ze kennen mij niet en ze zeggen, laat hem maar rijden, alles wat hij doet, we pakken hem terug, en wij doen samen. Nou, dan word je knap, uh, dan ga je toch wel achter je oor krabben van, de volgende keer dat je nog eens in een kopgroep komt, van hoe ga ik dat oplossen? Huh. En dan merk je dat je als je onder druk komt te staan... dat je dan meer kan dan je eigenlijk kan, of juist niet. Uh, nou, wat ik je net vertelde, ik vond mijn eerste grote koers... was een -etappe. Nou, Ik was al lang blij dat ik in de kopgroep zat. Ik vond het fantastisch, zwaaien naar mijn moeder, camera voor mijn neus, geweldig. Dus Winnen. het is een kwestie van je grens willen en kunnen verleggen. En, en begrijpen wat doen. die anderen aan het doen zijn en dat spel kunnen spelen. Ja. Dat, dat, dan moet je verantwoordelijkheid nemen, dan moet je beslissingen durven nemen... dan moet je niet onzeker worden. Het lijkt moet het je leven wel. Ja, maar dat zeg ik toch net. Je ja. moet een beetje luisteren. Dank <laughs> dankjewel wel, Laten wij even gaan naar de negende etappe van de Tour de France 1985. Een wedstrijd van Straatsburg naar Epinal. Het is een etappe over 173,5 kilometer. 13 kilometer van Epinal verwijderd vinden wij in de negende etappe van de Ronde van Frankrijk Niki Rutiman, Martin Ducro Theo de Roy, Yvonne Madiot en René Bittinger aan de leiding achter hen zijn nog 160 mensen bezig met het afleggen van de etappe die ons vandaag vanaf Straatsburg leiden naar Epinal en Ducro probeert het die een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 Verdiende overwinning voor onze landgroot. Maarten Ducro, prima. Ja, ja, een toer etappe winnen, dat is niet iedere renner gegeven. Hoe groot was die droom voor jou ooit om, om ja, een etappe in de Tour de France te winnen? Natuurlijk ja, uh, ik, um, ik, had ik wel beelden. Uh, ik had me voorgenomen van alles, stel je toch voor dat ik ooit iets zou winnen. Bijvoorbeeld een toer etappe dan ga je toch niet als een debiel met je handjes omhoog... dan leg ik mijn fiets op de, op de streep en dan kus ik de grond als de pauze. Maar toen het een keer zover was, was ik dat voornemen vergeten... omdat raas had geroepen dat ik tien seconden voorsprong had, wat heel weinig is. Dus ik was voor mijn leven aan het fietsen, terwijl wat bleek achteraf... dat ik bijna een minuut had. Dus ik had die stunt kunnen uithalen. En uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo'n winnaar... Uh, ik ben niet iemand die denkt, ik moet winnen. Ik, uh, ik doe mijn best. En ik wil mezelf verbeteren. Ik wil winnen van mezelf. Dat is een enorm streven. Maar beter zijn dan een ander, interesseert me eigenlijk ook voor geen fluit. Sterker nog, ik heb uh, vele voorbeelden dat ik in, in kopgroepen zat... en dat jongens dingen deden. Dat was ik helemaal kapot. En dan wist ik, dan moeten zij dus ook kapot zijn... En dan deden ze iets en dan gingen ze winnen. En nou, dat, dat was ik bijna te applaudisseren. Een beetje zoals Jochem Uithagen bij de 1500 meter Olympische Spelen. <laughs> ja. Die geklopt werd door uh, Dirk Parra toen. Maar wat ontbreekt er dan aan jou als sportman dat je niks, niet wil winnen? Nee, dat maakt mij een geweldig mens. Dat is nou een van mijn, dat is nou een van mijn unique selling points. Ik bedoel, verder dat klopt er niks van, maar dat vind ik nou leuk. Dat, dat, dat weet ik trouwens ook als psycholoog. Even een klein beetje les. Dat de mensheid uiteenvalt in winnaars. Mensen die het belangrijk vinden om beter te zijn een ander. Dat brengt ook met zich mee dat ze, behalve het beste uit zichzelf, het ook goed vinden om een ander te laten verliezen. He, want als een ander slechter wordt dan die eigenlijk kan, dan, dan hebben zij meer kans om te winnen. Dat zie je dus heel vaak bij die echte winnaars. Dat ze over lijken gaan om te kunnen winnen. En dat maakt het heel mooi vaak, maar ik moet eerlijk bekennen, zo zit ik niet in elkaar. En het lukt ben jij mij dan niet. een uitzondering? Want ik dacht nee, dat eigenlijk nee, bijna alle sporters... geen is totaal geen uitzondering. Nee, want in heb je, uh, bij wielrenners heb je knechten. Uh, okay. Wat voor jongens kiezen voor dat aspect? Wie kunnen zichzelf wegcijferen? Uh, dat zijn jongens die de verantwoordelijkheid niet aandurven. Die te onzeker zijn om dat te doen, of weet ik veel wat. Uh, en ik vond het gewoon niet zo belangrijk. Dat, ik, ik fietste ook echt op het moment dat, ik, dat Marta... Ik hoor hem uh, daar net over praten, van daar gaat Dugro. Dat was omdat Raas met de huid vol schot en zegt... pot voor drie dubbeltjes, <lacht> Dat zo... is <laughs> uh, Nu demoreert. het. En op dat moment was ik eigenlijk alleen maar gewoon aan het genieten. Rij ik hier toch een beetje in de tour, man. Mijn eerste tour. Ik zit in de kopgroep tv. Daar ben uh, nog 13 kilometer. Ik ga zo eens even kijken wat er gaat gebeuren. En Raas was al bezig met hoe gaan we die uh, andere klojo's... Erop leggen. Ja, ja, ja. Dus, dus wat je zei al eerder, uh, Jan, dankzij uh, mede Jan Raas uh, heb je hem toegewonnen. Hoe, hoe kijk je erop terug dan? Wat, wat, wat vind je er nu van al die jaren later dan? Is het een, is het een uniek ding dat je dat ooit is gelukt? Uh, ja, het is. Uh, nou, dat was gewoon. Uh, dat was het enthousiasme van de beginneling. Gewoon, ik, ik werd die toer de strijdlustigste renner. Ik zat overal in de aanval. Ik heb nog een solo gegeven van 210 kilometer. Ik was uitzonderlijk goed in vorm en enorm... Ik was een veulen in de wei. Mijn eerste tour, elke scheet die je liet, die kwam in de krant. En ik vond het geweldig. Uh, en daarna, je had het over die psychologische ontwikkeling. Daarna kwam ik er dus achter, ik heb, dat heb ik uitgerekend. Ik heb na die etappe nog 103 etappes gereden. Waarvan ik dus zelf dacht, die kan ik dus winnen. Dat heb ik namelijk op, in Epinal bewezen. Ja. Nou, dat legde druk op mij. Dat vond ik moeilijk. Uh, dat laagde ook wel uit, maar ik raakte er ook verkrampt van. En dat zie je bij heel veel sporters. En ik heb uh, dat later, twee jaar later, heb ik dat weten om te zetten... in een overwinning met alle grootte van dat moment... met Hino en de Kopgroep en Le Monde. Uh, dat was in de Course Classic. En uh, die klopte ik. Daar heb ik een verhaal over geschreven in De Muur, dat uh, tijdschrift. Uh, Hardgras voor wielrenners, zeg maar. Ja. En dat was eigenlijk mijn laatste overwinning. Want uh, dat, dat was een moment waarop ik het echt zelf bedacht had. Ook snapte, ik kan dat dus. Ik, uh, en toen was ik er ook klaar mee. Ik heb nog wel uh, twee, drie of vier dagen koers. Maar mm -hmm. ik heb nooit meer echt een grote koers gewonnen. Ik kon het ook niet meer opbrengen. Deze nemen ze ja. je nooit meer af. Ja. Well, I got lost, find my way. And I guess there's nothing more. Looking can make you blind me You act so strange But I'm here And here I will stay So every day I cry Every day Yes, Collins en uh, Everyday en daarvoor een uh, gesprek uh, uit de oude doos. Uh, Mark Stakenburg uit het programma Caro's uh, Voor 1 Mark Stakenburg uh, in gesprek met Maarten Ducro, oud wielrenner en tourcommentator. Uh, 29 juni 2009 was dat gesprek uh, aan uh, de vooravond van een Tour de France. En die is nu weer afgelopen en ook naar de Maarten Ducro uh, verslag... Zometeen na vier uur het vervolg van Caro's Nacht van het Goede Leven. En dan schuift aan Jan Willem Bult, collega. En die weet alles over filmmuziek en alles over Zuid-Amerikaanse filmmuziek. Dan gaan we het uitgebreid hebben zometeen na het nieuws van vier uur.